ZFM Verkeersinformatie Dit is Mendy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is de A22 van Beverwijk naar Velzen dicht bij de Velzer-tunnel door technische problemen. Je kunt omrijden via de Wijkertunnel, dat is over de A9. Daardoor staat er nu ook file op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk. Bij de aansluiting met de N246 is de vertraging 30 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen.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 Om je oren slaan, Heel de wereld zit achter jou aan. Kom dan bij mij in de lute staan, Tot jij mijn liefde voelt. Valt daar avond met zijn sterrenpracht.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 Al moet ik tien keer rond uit, tot jij mijn liefde voelt, tot jij mijn liefde voelt.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 in LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bass, yeah. See the chain, yeah. It's a LA, late, yeah. Swipe the chase, ooh. Now she wanna date, yeah. Straight to no ooh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 ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN. Nou, pop jij of pop ik. Iedereen popt. Want die beat is zo dik. I'm yeah. not de zorgen in je pop zijn bovenal grauw. Dus je partyt er een bos overal wow. Je doet wel braaf, maar je hoopt op je stouts Want zoenen is zilver en bonen is goud Straks leggen we vaster dan een fotozaal. Door en door als joker Ono's rauw Iets lekkers aan de haak slaan, dan hoop je dus nou. Doet je zoveel saai zou, dan loopt het een lood te de klauw. Je weet dat er meer is dan gewoon maar wat laus Als je rode briesen smaakt, dan stroken nog saus. Je voelt je overhoop en wanhopig benauwd. Gezichtskleurs licht aanlopend op blauw. En je lichaam heeft de vorm van een slopende bouw. Want je enkel ligt al gauw overhoop met je mouw. Doe maar net alsof je met een poos zo rouw. Voel de flow nou, of sta hopeloos in de kou. Dans maar, dit is nu die lekkere dansplaat. Chance maar, ook als je zeker helemaal geen kans Maar Chance maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat. Chance maar en au. Op deze plaatje ken ik de hele nacht. 2000. Battle rappers op deze track, die gassen gaan zingen. draai die paard in de show en de beelden gaan swingen. Dans fruit for is het het mooie medium. En vroeger door iedereen van die rode palladiums. Leren mede jongens, roffend door dat, Hoge Adidas of die gevochten van dat. Veel minder can't be. Was hip op de shit. GP, was militant en RB swing beat. Wat was the ding nou? Dat was de ding niet. Je hoefde die beat niet, al had het die swing niet. Op Paris of dansen op King Bee, nou maar vergis op in BBV, Kicksnare, high-head vond ik het vrij vet. Airbnb, tough crew tot hijack. Raw, bass, Run, DMC, Guyman en Ultra. Jo, tijd was hype, hè? Dans maar, dit is nu die lekkere danspraat. Chans maar, Au, je zeker helemaal geen kansmaat. Chans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere danspraat. Chans maar en Au. Op deze padje ken ik de hele nacht weer. Speel je je Tekken T, of check je Dragon Ball Z En dik in hem openbaar, of zeg je het lekker niet? Overdrees Drees, slechts een tikkie, en gasten doen lekker jiggy Lekkere chickies die chillen met billen, weer heftig hippies deel van de één, als guacamole, avocado De tequila die ik wil is Don Julio Reposado Heb je hem niet? Oké okay, chill, ho maar Doe niet zo slow, ja, ik neem corona En je moet wel van hout zijn, voordat je weer stopt Want dit blijft langer hangen dan de wallen van Wim Kok Dans maar, dit is de die lekkere Dans maar, chance maar ook al is je zeker helemaal geen kans maken. Jons maar en dans maar, want dit is nu die lekker, dan sla. maar en oud. Oh. Deze poortje ken ik de hele nacht weer dansen. dans maar, dit is nu die lekker, dan sla. maar, ook al is je zeker helemaal geen kans maken. maar en dans maar, want dit is nu die lekker, dan sla. maar en oud. Oh. Deze poortje ken ik de hele nacht weer dansen.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 Need Welcome.